Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Tienduizenden Nederlanders willen dat er alsnog een streep gaat door het WK in Qatar. Ze hebben daarom hun handtekening gezet onder de petitie Cancel Qatar. Die wordt rond deze tijd aangeboden aan voetbalbond KNVB. Verslaggever Simone Tukker weet wat de mensen achter die petitie dwars zit. Ze noemen het zelf een, een dieptepunt in de sportgeschiedenis dat het daar echt gaat plaatsvinden. Ja, en Dat heeft natuurlijk alles te maken met de ja, enorme zorgen die er zijn vanwege het schenden van mensenrechten. En de, de zweem van corruptie die toch wel aan dit toernooi kleeft. En die initiatiefnemers ja, die vinden het vooral heel treurig dat de door hun zo geliefde sport hier eigenlijk voor wordt misbruikt. Ze willen dat het WK wordt verplaatst naar een ander land, maar dat wordt wel kort dag. Komende vrijdag is de loting al. Energiebedrijven zijn bang dat de hoge gas- en stroomprijzen voor een enorme schuldengolf zullen zorgen, zeggen ze in de Telegraaf. Mensen met lage inkomens kunnen tot wel 800 euro compensatie krijgen, maar als je net te veel verdient, val je buiten de boot. Bedrijven maken zich grote zorgen over die groep. Het is voor Formule 1-coureur Mick Schumacher te hopen dat hij niet zelf op hoeft te draaien voor de schade. Afgelopen weekend knalde hij met zo'n 270 km per uur tegen een betonnen muur. Schumacher raakte niet gewond, maar de wagen ligt in puin. De teambaas laat weten dat het herstel 1 miljoen dollar gaat kosten. Als je blind bent, is golfen misschien niet de eerste hobby waar je aan denkt, maar Ronald Boef is er zelfs profspeler in geworden. Volgende week gaat hij naar de US Open voor blinde en slechtziende. Ronald ziet niks, maar weet toch waar hij de bal naartoe slaat. Omdat ik dat voel, hoor, hoorde ook een mooie volle tik erop en ik, en ik hoorde hem ook zo mooi vliegen. En dat die daar helemaal ergens mooi in het midden van de verrewee daar moeten uh, liggen. Om te voorkomen dat mensen vals spelen, moeten alle deelnemers een speciale bril op. En dat begon ooit bij Ronald, vertelt hij. Ik werd er toen van verdacht dat ik ook kon uh, zien. Omdat een keer in uh, Canada ook met uh, putten ging, alles in, tweeën erin. En toen vertrouwden ze het niet. En sindsdien, daarom moeten ook alle. Mensen, ook blinden, met zo'n verduisterde bril spelen ja. om vals spel te kunnen voorkomen. Ronald staat inmiddels in de top 5 van golfspelers met een visuele beperking. Het weer nog, het is een bewolkte dag. In het zuiden af en toe regen. Het wordt vandaag 10 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een kapotte auto zorgt voor verdraging op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam.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 Welkom bij ZFM, de kant nog wal show. ZFM, het geluid van Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, daar zijn we weer. Dinsdagmorgen. Jo, jo Jackson. Tino, tino, tino, bijna tien over tien. En dan is bijna elke dinsdagmorgen hetzelfde. Tino. over En weet je wat het leuk is? Dit programma, je mist helemaal nee, niks. Nee, je mist hier helemaal niks aan. Niks, niks mist je. Dat kan nog wel, show, Maar je mist niks. Nee, heb dus jij al wat gemist, Frank? Nou... En ik, wat ik gelukkig niet heb gemist... is het fijneke, fijne taartje dat je hebt meegenomen. Nou, ik heb een brownie meegenomen. Ja. Waarom hebben ze, ja. is, komt die van dezelfde bakker... waar ze vierkante... Juist! Ja, dus de ja. bakker van Vessum... die maakt dus vierkante uh, groene nou, die ook met vierkant. Ja, klopt. Dat is dus geheel tegen de, tegen, tegen de regels... Van tegen de, de wet. Tegen de wet <laughs> in. Maar waarom zou die dan niet... In, als hij dan doorgaat in die logica... waarom ronde, zou die ronde brownies maken? Ja, dat zou kunnen. Misschien kunnen we het een keer voorstellen. Als je dan toch zo obstinaat ja. bent... in je, ja. je koekjes... Ja, ja. Nee, ik vind het goed Maar ze zijn Koek, redelijk op tiennaat in de koekjes. Ja, lekker man. Maar morgen is het weer Markt. Ja. En dan kan je weer ronde vul, gevulde koeken kopen. Dat april bedoel je? Wel, wil je. April, He? april. April. April? Het is nu maart. Markt. Maart. Ik zei morgen is weer maart. maart. stond maart verstond ik? Ja, stond ik ook. Nee, maar zei maar maar echt Markt hoor. Ja, ja echt ja, Markt. Nee, dat is goed. Misschien moet je niet met volle mond praten. Hoe vaak heb je dat gehoord in je leven? Elke keer hetzelfde met jullie. Dat je niet luistert. Ik vind het nu al niet leuk meer. Je mist toch niks. Ja, nee. ja, ik weet wel, ik, jou, ik heb wel uh, wat gemist. Als ik je nou een ros voor je kop geef. Ja, he? niks aan de hand. Ja. Ja? En dan. En dan uh, uh, de, zeg dan dat je vrouw beledigd. <laughs> ja, dus ik van. Vuile, vuile, vuile. begin ik een beetje te schelden hier. Ja. En dan, dan is... morgen. Excuses. In de, in de Zandvoetse krant. Excuus, Ja, dat is goed. <laughs> staat trouwens wat leuks in de krant. <laughs> doe me dat. <laughs> <laughs> oh jongens oh, God, God, Wat doe je allemaal? Nou, ik heb wel wat gemist. Ja, wat dan? Nou, slaap. Want, ja, jij hebt vannacht. Uh, ja, mijn, mijn, alle, mijn liefste ging met een vriendin uh, naar Spanje toe. Uh, even een paar dagen weg, gewoon even lekker weg. Ja. Oh oh. Ja, nou dat. Ik zeg, als je maar in een politiecel terechtkomt en een tattoo neemt. Wat ik ook ja. tegen mijn dochter heb gezegd. En dat is wel gelukt, geloof ik. Maar, um, en die, uh, die zou even met de Schiphol-taxi gaan. Nou, de kind was vragen van die Schiphol-taxi die kwam. Hij kwam niet. Nou, ja, precies. Ja. Dus ik zit dan, dus dan kort over. Ik kon maar even snel in de broek schieten en ze naar Schiphol brengen. Maar dan slaap je niet meer. Nee. Ja. Ik ging eruit te plassen. En ja. ik eindigde met uh, dat ik uh, de dames in de auto naar Schiphol kon brengen. Omdat de ja. Schiphol-taxi het Schiphol -taxi niet deed. En toen ging ze vragen: van, eh, Maar wat, wat denkt u eraan <laughs> er Wat <laughs> denkt u eraan te doen dan naar Schiphol? Nou, misschien moet u dan nou gewoon een keer met een lokale taxi bellen. Kijken of dat lukt. Echt waar? Ja, nou, hoeveel service heb je dan? Ja, dat ja. nou, ja. ja, was het uh, pannen met de auto. Maar op het moment dat ik een. iemand We hebben de mast dat ik gewoon in de auto stap. Stel je voor dat je een 82-jarige vrouw bent. Ja, ja. Je ja die een familie die taxi. Ja. Die staat er dan. Ja. dan moet je s'nachts een kwart over vier even... Wie ga je dan bellen? Ja, dan ja. ga je. hoor. De, de taxi... De standvoort, hoe heet ik weer? Ja, maar denk je dat je ja. een kwart over vier s'nachts de telefoon... Die ja. Ja. Ja? ja. Ja, of ze dan ook een auto vrij hebben... is een tweede... Dat dat maar het het raamd, wel de telefoon Dat is het verhaal, ja. Frank. Ja, dat is het verhaal ja. natuurlijk. Ja. Want blijkbaar als er één ja. taxi uitvalt... s'nachts een kwart over vier... dan ja. valt het hele systeem in elkaar. Nee, dan ja. genoeg geklaagd. <laughs> ja, nou ja, dat is, de taxi Schiphol, dat is ook wel een heel apart uh, gebeuren daar ook, hoor. Yeah. Dat, ja. mensen, dat mensen 3,5 uur in de rij staan om een klant te krijgen en dan vragen ze... Wat als kunnen... dorp alsjeblieft? Ja, nou. dan baai jongen. Vrienden kunnen mij altijd bellen, want dan uh, rij ik gewoon uh, een beetje... Ja, al, dat maakt ja toch, de ene, je uh, win some, je lose some. Toch hoort ook een ritje Batouverdorp erbij natuurlijk. Ja, maar uh, dan staan die mensen daar gewoon 2,5 ja. uur voor een ritje van 15 euro. Ja, maar de, trouwens, die brownies zijn wel... Ontzettend fijn hoor. Ja, heel Ook in het vierkant. Ja, nou, een beetje jammer dat ze niet rond zijn, maar goed, ik uh, kan niet alles hebben. Maar, uh, kan niet maar alles je had het, het net uh, over de gevangenis, Tino. Hè? Nou, maar een uh, 27 jarige inwoner van de gemeente Berkelland. Ach. Die was dus aangehouden omdat ze nog even een uh, gevangenisstraf uh, moest uitzetten die, uh, die bleek open te staan. Ja. Dus nou, die vrouw uh, aangehouden, celcomplex in Borne gebracht. En daar had ze in haar tas had ze een, een opmerkelijk iets meegenomen. Blamerade. maar ja. Kunnen de batterijen in? Nee, nou, die kunnen ook wel in kip. een kip. Maar ik kip? weet niet of je er wat aan hebt. Ze had een kip meegenomen, ja. Een kip? Dus, die had ze was in bang de, dat ze niet te eten kregen. Nee, nou ja, ze was blijkbaar een huisdier. Die had ze in de tas gestopt, meegenomen naar het celcomplex. Nou, uh, mag je tegenwoordig heel veel in de Nederlandse gevangenissen... Bijvoorbeeld een EBI waar je gewoon grenzeloos kan meelopen. dus Waarom geen kip, zou je dan zeggen? Ja, maar... Wat is het nee, ja. Maar goed, het was gewoon het reglement. Die geen huisdieren. Dus ja, geen kip mee de cel in. Ja, geen huisdieren in de gevangenis. Die kippen moesten. <lacht> Achterblijven. Dus oh, we er goed van. klaar. En denk tochs morgen vers <laughs> er in de cel. Ja, misschien heeft ze daar. Gedaan. Gedaan. De zogenaamde Ijscel. Eicel. Ja. <lacht> Muziek, ja, we dwalen af. Zal ik hem nu, jongens? Hey, ja, Hij begint meteen te zingen. Luister, ja, let maar. Is dat zo? Ach, wat mooi. Hij is gek vuur. Lied for the Pinoma, place the flowers in the vase that you bought today, staring at the fire for hours and hours while I listen to. Flowers in the vase that you uh, today, hey, hey, hey. Kort over tien. Uh, Dat is wel baro. Kort over tien? Mijn, mijn, uh, mijn, uh, mijn muziek-ding staat nog op kwart over negen. Ja, joh, heb jij last het van Het is zomertijd, uh, Ja. Ja, heel erg. Wat heeft uh, Rob van ja. Zomeren er nou weer mee te maken? Oh, oh, oh. oh. Ja, jongen, ja, moet er even, even uitzetten? Mijn knie. Nee hoor. Nee? Heb je last van je knie? Oh. Zomertijd? Last van je knie? We hebben nee, ik heb, dan... net een, ik heb net een sprits in mijn knie gehad. Een, een sprits? Oh. Zo'n zo in in injectie. Oh, injectie een injectie in je knie. knie. Want? Cortisonenverknettering. Een kleine kortisoneverknettering. Een kortisoneverknettering. Een Ja, ja zo lang hadden ze niet meer. Oh, ze op? <laughs> ja, lang was het op. <laughs> maar dat is omdat je, je kraakbeen dan... Nee, omdat, om, omdat mijn, uh, hoe heet het, uh, mijn meniscus uh, is gescheurd. Ja. Uh, lateraal. Dus midden. Oké. Okay. En ja, dan kunnen ze niks meer aan doen. Ja, dan zegt ja. hij, uh, weet je wat ik doe? Ik zal er even naar spuiten zetten. En, ja. kun je een tijdje door. Dan kan je ook. drie maanden door. Oh, dus niet lang. Nou, maar ja, dat is beter dan drie maanden pijn. Ja, maar het is een korte zon. Maar ja, nee, dan ja daarna dan dan doe je er mee. langer over. Je kan vier, vier van die injecties per jaar schijnen. Meniscus uh, doet het nog gelukkig. He? Meniscus doet het nog gelukkig. Meniscus doet het nog. Maar hoe heb je die besturen opgelopen met jouw specifie? Geen enkel idee. Ik denk met, met hart voetbal uh, kijken. En oud worden. Want hard, het is hard, ook een soort slijtage. Worden, ja. ja, je bent natuurlijk wel oud, ja. Nou, <laughs> het is een soort slijtage is het. Over hardlopen gesproken, dat is zondag. Hebben ook een aardig aantal mensen heeft weer hard gelopen. Fietsen. Ja. Ja, ja, ja. Ik heb, uh, ik heb uh, enorm uh, bij NUF voor NUF uh, met uh, Marcel van Ree. Uh, die heeft daar 15 uh, uh, spinfietsen neergezet. En wij hebben enorm lopen spinnen daar. Ja, ik was altijd zo bang voor spinnen vroeger. Ja, maar nu niet meer. Nee, maar uh, ja, het was een wel licht chaotisch uh, bij strijden voor de deur. Ja? Hoe dat nou kwam, ben ik nog steeds niet helemaal achter. Maar ja, het was... toilet was stuk. Pardon? Nou, dat, dat er ook nog bij natuurlijk. Maar al die mensen die reden uh, tegen het verkeer in op één rijstrook. Maar waar al die auto's nou van, nou, ik weet niet, het ging helemaal fout. Maar wat die, heeft het toilet uh, daarmee te maken? Moest iedereen bestrijden gaan zitten bouwen? Dat denk ik, zo? ja. Ik denk wel. Ja, iedereen gaat, ja, er is bijna geen toilet daar. Nee. nee, maar überhaupt was de klaas, iemand. Er zijn überhaupt bijna geen open markt Nee, in ja, er meer. zit er een uh, tegenover ja? Faber, hotel Faber. De oh, krul. Oh ja, nou dat is een plaskrul volgens mij. Is een ja, dan kun je niet boebu -boe doen. Nee, ja, kan wel, maar dan moet je dat niet doen. Dat lijkt me nee, niet, nee, ook, is dat niet leuk. leuk. Nee. Dat is een Dat Is voor ja. iedereen. Ja, ja, ja, want want het pas... <laughs> als een mens je geur is een plaskrul die zitten. Dat is de bedoeling niet, meneer. Nee, nee, nee. Maar dat was <laughs> vind ik nog steeds een prachtig verhaal dat met dat asperges steken. En daar hadden ze nog van die oude toiletten, van die Franse toiletten, van die, waar je je ja, voet op moet zetten. Ja. Zo'n voetstap waar je op moet die gaan zitten. Die islamitische jirak. Ja, ja, nou ja, die heb je natuurlijk ja. maar nog steeds op bepaalde plekken op de wereld. Maar dan ga je met je voeten erop en er is een gat in de grond. En dan kwamen de Polen om te asperge steken. Je had geen idee. Die dacht, en die zag je dus die voeten onder het ding uitsteken. Ja. Die gingen gewoon met de oh, op zitten. Die, met de die begrepen niet wat die, die voetstappenverwaardig is. Nou, daar kan ik ook op zitten. Die gingen gewoon ja. op die, die plastic dingen zitten. En dan zag je gewoon oh, de, die, die voetjes eronder uitsteken. Ja. Ook goed. Wat vreselijk. Ah, Hé hey jongens, maar even wat nieuws. Ja. Uh, met ingang van 2 april tot en met oktober. Ik krijg net een berichtje van uh, Hans Botman. Ja. Uh, rijden er weer extra strandtreinen naar Zandvoort. En dat geldt oh. voor de weekenden en uh, tijdens de feesten en vakantiedagen. Oh. En wanneer er strand weer wordt voorspeld. Nou, maar is Hans toch... Botman hoofd OV geworden? Ja. Oh, goed. Ja, hij doet alles. Maar hij, doet, hij kan, maar hij is ook zo multifunctioneel. Ja, dat is ja. niet normaal hè? Ja, nee, wat dat betreft dat, dat is, dat is mag ja. wel, hij wel, want Hij heeft best een groot hoofd, hè? Er moet wat in zitten. Ja, dat, dan dat moet kan wat in zitten. Ja ja, ja, ja, ja. En daar het gaat ook best knijter. wat in. Ja, ja, ook dat. er <laughs> komt er ook nog wat uit dan. Hans is een buitengewoon in de Maar als je zo'n grote knijter hebt, dan moet daar veel in zitten. Dat kan niet anders. Net <laughs> heb jij ook. Nou, dat valt reus. Nou, ik weet, niet, ik weet niet wie het grootste hoofd heeft. Jij hebt niet zo'n heel groot hoofd. Ik heb niet zo'n groot hoofd. Wat wil dat zeggen? Nou, dan denk je, je niet? Euh, Nou, dan heb je eigenlijk niks. Dat zegt helemaal niks? Nee, het nee, zegt nul. Ik bedoel, extras, ik nog een mooi verhaal. Voor extras, bijvoorbeeld, hele, vogels met hele kleine hersenen. Maar die zijn slimmer dan dolfijnen. Haha, ah, dat wist je ja. niet. Nee, niet. Exers? Ja, exters, ja, ja. Exters. slimmer ja, mijn, dan dolfijnen. Ja, mijn, ja mijn, mijn, die kun je ook heel, exters, uh, kun je heel goed trainen ook. Mijn, mijn vriend Guy, als we een die had voor fotoshoots van de Sphinx, voor die, voor, die, voor, die, voor die tegelwanden, wil die dan bijvoorbeeld vogels voor laten vliegen. Nou, richt maar. die kun je africhten. En er is ooit iemand geweest, die was op een uh, creativiteitscongres van mijn, uh, uh, van mijn schoonvader. En die uh, heeft een extra afgericht om muntjes in een apparaat te gooien. Die gozer stond op dronken. Moet je voorstellen, stond dronken op een verjaardag en die stond er ging dus over extra's dat dat intelligente dieren zijn. Dus die dacht, Ik zou een, een extra muntje in een kagelbolautomaat gehouden. Ik ga een uh, extra trainer, dus die muntje in een kagelbolautomaat ja. ja. gooien. Ja, geloof je het zelf? Dat is een dronkemansafspraak op een verjaardag. En dat is die gozer gelukt. Die ja. heeft helemaal uitgelegd toen tijdens het hoe die dat voor elkaar. met pinda's. en als je een pinda krijgt. moest je een muntje pakken om erin. En zo is die man dus echt een half jaar bezig geweest. om ja. echt dat te leren. Dat valt nog mee, ja. Want het is ongelooflijk dat je zo'n dier. Ja, je kunt dus. Leert. zijn dus onwaarschijnlijk uh, slim. Ja, ja he, moet je een extra oog ja. hebben. Ja. Nou, dat ja, hebben ze ook minder uh, de... dan. Dat een beetje flauw. Nee hoor, oh. probeer maar. Ja. Maar ik weet niet of je dan... Mag er wel een flauw woordgrappje? Ja, zeker. Maar met drie slechte woordgrappen... moet je vijf minuten je mond houden. En meen je dat nou? Is dat nieuw? Lang plaatje in starten. Hij wilde eerst zeggen, moet je tracteren, maar dat heb je al gedaan. Je hebt ook getrakteren. Is er nog wat gebeurd in antwoord jongen? Ja, er is zeker wat gebeurd. Wandeltochten, hardlopen, dat is er allemaal gebeurd. Oké. Maar dat is niet in lichtjes toch, toch? Nee. Ja, soms zo'n... Ja, ik weet niet wat je bedoelt. Maar dat, dat, was dit was fietsen doen. en lopen. morgens was ik even aan het wandelen. Toen die, werden die hekken neergezet in het dorp. Ja. Jij en, fietsen? Nee, ik was aan het wandelen met Hans Klok. Oh. Uh, en, uh, zag ik zocht. En toen werd die hekken neergezet. Maar dat was de champion. En dan de, denk ik de toch de gaan champion. fietsen. Ja, en dat andere, dat was Zondag was toch met de 30? nee? Nee, de zaterdag, de was 30, zaterdag was de 30. De en fietsen. zondag was de sequirun. Ik wist niet dat het nou lopen, fietsen, dat komt allemaal niet meer bij. Hoor. Alles een beetje. Door maar de de de fietsers, die, fietsers, die fietsers die waren de zondag ook. Oh, ja. En op de Gerkenstraat werd ik bijna uh, voor niks uh, door zo'n peloton aangereden. Je moet opletten dat je dus Smart. niet... Je hoort, ze niet je hoort ze niet. Je hoort ze niet, Met die nee. elektrische brommertjes en die elektrische auto's, je hoort ze niet aankomen. Maar jij bent eigenlijk de uitvinder van de buikloop. Ik kwam op een boel Nee, Wat je net beschreef. Ja. Dus ook een soort run. Geen security. Ja, nee, dat dus dus ook, ook een run. Geen ja, lopen. Dat ja, is absoluut de run. Buikloop. Nee, die had ik. dat ja. nee, was dan met die lichtjes te lopen, dat krijg ik er eentje bij ons thuis aan de deur. Dat was echt oh, niet leuk. Ja, dat is ook wel. Mijn was, zoon ja. deed de deur open. Ja. Dan kwam mijn vrouw een bloemetje langs. Ja, ja. En die vroeg of ze even naar het toilet moest. Met ja. een lichtketting om. Je heeft ons de hele pot volgeblaft. Uh, ge Dat is gewoon vijf bar op het luik. Vijf bar op het luik. Sorry, dag. En weg er weer. Ja. ja, maar ja. Weet je ook, Ger, als je moet, dan moet je. You gotta go, you gotta go. Ja, ja. ja ik weet er alles van. Ik vijf ben, ik ben, bar op het luik, Ik, ben, ik werk maar. ook bestrijder. Ja, maar dan, gaan we zoeken, maar dan moet je aanbellen en vragen... mag ik heel even naar het verleden? Ja. ja. Nee, dus ja. de hele een verkloten ja. en maak een beetje weg. En dan staan ze nog aan te kijken als je twee kwartjes vraagt. Ja. Wat ze bij mij toegevlekt heeft, die vrouw... die had wel een bos bloemen mee mogen nemen, hoor. Goeiemorgen. Ja, ik heb er ook één gehad. En dit is wel heel smerig. Ja, ik was Jij kent het maar. verhaal, de genoom nog hè, van mij... Ja, ik heb ooit in de genomen een keer een, een, een, een ding gedraaid, een vaas gedraaid. Nou, dat, is nie, nie, dat was niet gewoon. Dat zijn verslaggevers uit Japan gekomen, Het paar ja. ploegen. Maar nou ja, die ja, waren het laatste in de rij, want iedereen stond in de rij om te kijken. <laughs> Echt waar. <laughs> <laughs> maar in de vorm van een, weet ik wel, Sinterklaas-optocht? Nee, grote in de boek. vorm van een hele grote. dat nee. je ja. denkt van. Ja, dat echt, uh, ja, het is echt onmenselijk. Van... En zo een had ik er ook bij Strijder. Oh, die ja? moest ik met het, met het, met het uh, dingetje wegduwen. Die ja? we, we, we we moest ja. we we ja. verkromen. Ja. Maar het dingetje wegduwen. Maar je altijd: ja. iedereen <laughs> natuurlijk een bepaald ding. Iedereen kijkt voordat hij. Uh, uh, nou, uh, nou dat is wat ik laatst, om even in de reden te vallen. Gaat ja, over ik het weer. Het gaat over poep, juist specifiek. De maag darmstichting darmstichting zo aan het lobbyen om de oud-Hollandse flatloader weer terug te krijgen. Ja, want dan kun je even kijken. Dan je achterom kijken. En uh, als je geen beet hebt gegeten en hij is toch rood... kan er indicatie zijn dat, dat toch is, precies even, wat het is. Daarom moet je beetje, achterom ja. altijd kijken. Of zelfs op het moment dat er mannen met gele helmpjes opstaan... en beginnen te zwaaien. Ja, en dan moet je hem nou nou ja, bellen. Klaar, ja, ja. Dus, uh, zo. Ik denk niet dat het ooit gebeurd is, maar stel je voor. Ja, je, je weet het niet. Nee, je goed, kan het niet uh, weten. In, dat was dus uh, in de gnoom uh, aan de hand, ja. Maar goed, je zal maar vijf barpen het hebben en uh, niet kunnen... Nee, nee ja, in Hilversum later, toen ik, toen ik in Hilversum werkte en, en, en nog niet woonde, dan woonde ik hier nog. En dan uh, moest ik enorm uh, boe doen. Wakka is het? Wakka. Officieel of, uh, is heel boe -boe wakka ingewikkeld woord dat wel. Uh, ik vind het best een <lacht> ingewikkeld <het> woord, ja. GELACH ja. Dus Schiphol Sportgeet. is best wel van... Toe ben, we en toe, en toe, maar toen reed ik terug naar Zandvoort. Heb ik ook gedaan met oh, ja? Ja. Ja, Jij ging op, zelf inderdaad van, van Schiphol naar Zandvoort... en ja. een kakaasje te doen. Ik moest je officieel even toen de tijd afmelden bij de secretaresse. Ik zeg, het stond er op mijn voorhoofd. Is nou, ik moet heel even naar huis, want ik heb mijn medische, ik had helemaal geen medicijn, maar ik heb mijn medicijnen vergeten. Kom wil ik zeggen naar huis om te kleien? dat is geen goed. Dat is geen goed verhaal. Dus ja, ga je wel even langs de medische dienst? Tuurlijk, Ik zoek het uit met je. Het Chevroletje stond nog voor de deur toen. Toen kon je nog in een half uur naar Zandvoort rijden. A9 volgas af, had je nog geen snelheidsbeperking ook zoiets. Dus nou, trappelend al voor de deur, halen we straat nummer 1. En, uh, net gered, net op tijd gered, jongen. Gewoon oh, vijf minuten. Maar minuut. je redt het altijd net, hè? En als je tien minuten langs ja. moet rijden, is er niks aan de hand. Nee, dan red je het ook nog. Dat is wel gek. Nou, het is nou, zelfs ja. gebeurd dat ik ah, het niet gered heb. Ja, ik, ja. ik heb het ook niet een keer gered. <laughs> oh, <Of> de hand is <laughs> die voor je niet gered. Nee, Ik heb het ook een keer niet gered. was ik een uh, wandelingetje aan het maken in uh, het hotel waar ik verbleef. Denk goed, na voor de volgende in de jury. Ja, ja, ja, maar goed. En ik liep door Duitsland, want dat hotel was grenzen aan Duitsland. Daar moet je kakken. Ja, precies. Dus dat deed ik ook. ik hield het niet meer tussen Ergens, ik zat er ergens in een Maisveld dus zat ik mijn boebe wakker daar te pakken. Deze is voor jullie, alsjeblieft. Huppakee. Ja, we ja. ja, uh... dan toch maar een stukje muziek doen. Ja, dan gaan we het zin ja. erover poep, dus gaan er helemaal nergens over. Ja. Ik heb wel een heel mooi plaatje, jongen. Akkoord. Vertel. Eén van mijn favorieten. Ja, ik zeg niet wie het is. Je moet me raden. Nou. en klinkt wel bekend. Josh Michael? Heel goed. Kijk. <laughs> You can't see My love Oh, jongens. Ja, die Gerry die weet wel wat voor muziek, hè? <laughs> ik, ik mag nog heel even het, het toiletverhaal af. Dat deed me denken aan uh, meneer Wolzak. Die oh, ja? exploiteerde vroeger voormalig directeur BP Nederland, dit terzijde. Die exploiteerde vroeger de, de parkeertrein in de Zuid. Ja. Ja. BP. Ja, dat weet ik nog. Dat ja. was een bomstation. Ja. Ja. En uh, daar kwamen dan uh, des zomers de bussen met, uit uh, Duitsland met SCH aan. En allemaal die mensen die al uren uur in de bus hadden gezeten. Vandaag, hebben ze aan de toiletten. En die wolf had dat als een scheidhekel aan, want uh, ook, weet je wat jij net beschrijft, dus je hele wordt veramponeerd. <laughs> ja. Dus toen ze hij, ja, ik ga aan de toilet en liep die snel weg. <laughs> oh, echt? Ja. Ja. Ah, hallo. hallo, hebben ze aan de toiletten hier? Ja, heb je. Hup, weg. Ja, <laughs> <laughs> dat is niet vanwaar. waar. Of maar gewoon de duinen aanwijzen. Dat wilden we zeker op je meenemen. Dat vond ik alstel, uh, wel lachen. Oh, wat goed. Ik heb nog een kleine. Uh, uh, Een verhaaltje. Want gisteren stond mijn buurman stond, stond voor de deur. Zeg, oh. jullie, uh, jullie hebben jullie hetzelfde huis, toch? Ik zei, ja, ja dat klopt. Hij Alleen zei, mooier. Uh, ja. <laughs> <laughs> ja, ja. Hey, hoeveel rollen behang hebben jullie gehaald voor, voor de woonkamer? vraag. Ik, ik zeg, uh, nou, we, we, we, volgens mij twaalf. En uh, stond, stond hij vandaag weer aan de deur. Zegt hij, ik heb godverdomme voor zeven rollen over. Dan zei ik, ja, ik ook. <laughs> En volgens mij, Hans Botman aan de telefoon. Ja, ja, zal, zal even netjes introduceren. <laughs> oh, <laughs> wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Goedemorgen, Hans. Hallo. Hallo. ja, hij ja, moet er zijn. Ja, ja of... hij moet er zijn, hij moet er zijn. <laughs> Ik, Ik hoor hem niet nee. We hebben natuurlijk net een grap gemaakt dat hij grote groot hoofd had. Misschien heeft hij iets nieuws wel beleden. <laughs> ja, dat kan zo zo Is hij onderweg hier naartoe om ons net als Wil Smith een slap te geven? Ja. ja. Het kan zomaar, jongen, je weet het allemaal niet. Ja. Volgens mij zijn. Het, ik had er ook zeven rollen over. Nou, ja, goed verhaal toch? Goed, ja, ja, uitstekend. Ja. Ik ga het gewoon nog een keer proberen, want ja, uh, hij hing net gewoon echt. Het ja, de telefoon hoor. Dus. Uh, hey jongens, weet je ja, wat ik het goede nieuws vind? Nou, ja. vertel. Het wordt hier wat warmer vandaag. Hier je binnen, hebt, hè? Hier je binnen je dan. Je hebt een jas aan, hè? Ik doe mijn jas nu uit. Ja, je hebt een, luister even één ding. Ja, ik hoor hem. Morgen hey. hey. Morgen. Ja. ja, maar ik denk ik gewoon neer hoor, want. Uh, al die dingen over de grote hoofden zo, nee hoor. GELACH HALLAN. Zijn we een beetje bijgekomen van de Grand Prix Ik wel. Nou, het was wel een. Uh... Het was wel een mooi verhaal, hè? Een toppertje, hè? Zo, zeg. Uh, Helmoet Marco was het de mooiste Grand Prix in de laatste tien jaar. Nou, oh, ben ik niet helemaal met hem eens. Met maar het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat er enorm gereest is. In inhalen, inhalen, inhalen, ja. inhalen, ja, ja. Ja, inhalen, inhalen, inhalen. En dat schijnt toch makkelijker te gaan met die wagens. En dat maakt het wel leuker natuurlijk, hè? Zeker. En, en dan, uh, ja, de resultaten aan het einde met Max op 1 is natuurlijk het allerbeste. Maar um, ja, le le leuk is het tweestrijd met uh, Charles Leclerc. Hè. Ze hebben vroeger ook in de karts uh, tegen elkaar geweest. Dus we kennen elkaar van de haven uh, tot god. En je zag toch dat Max uh, ja, toch uh, ietsje slimmer was. Een beetje op ook Joachim, met die gele vlag uh, aan het einde. Dat hij bij weer kon komen. En dat Leclerc uh, niet weg kon rijden, dat soort dingen. Dus, uh, Gelukkig dwing je ja. Maar ik, wat me opviel... Hij zat ook een beetje te seuren aan de. Hoor je dit? Met de microfoon. Max, hè? Uh, ja, Leclerc ja, was over een lijntje gegaan en zijn achterlichten deden het niet. En... Ja, maar omdat Hamilton niet liep te zeiken, denk ik, ja, Max, ik moet even nee, in die rol gaan ja, zitten. Ja, dat klopt, maar hoort dat dan bij een wereldkampioenschap? Nee, vink niet. Die enorm veel uh, kritiek had. Ja, uh, maar ik kan me wel voorstellen, want de, de, de, zeg maar, het, het, uh, het, het, het hele, uh, de hele Grand Prix hiervoor, mm -hmm. vorig jaar heeft hij natuurlijk daar uh, uh, allemaal straffen gekregen... die ja, dat... uh, zeg maar een soort van uh, uh, yeah, uh, onterecht waren. En, uh, uh, uh, uh, en nu dacht hij van ja, dat gaat mij niet meer gebeuren. Dus ik ga wel even ja, de bel trekken. Ja, hij moet dat niet doen, denk ik. En op een gegeven moment uh, uh, was het ook het team dat in... Uh, uh, via, via de hoofdtelefoon zei van... Uh, je moet je mond houden. Wij regelen het wel hier aan de, ja. uh, aan de, uh, aan de kant. En dan uh, moet jij gewoon rijden. Ja, rij je kring. Ik bedoel, ja, hij werd een uh, verwend kind, werd er gezegd op Twitter, et cetera. Hij ja, moet oh, het ja. gewoon niet doen, weet je wel. Hij moet gewoon uh, hard gaan rijden. En dat doet hij al. Ik vond ja, het overigens wel, de... wel ja. mooi dat hij Leclerc meteen uh, me feliciteerde, onderweg. Ja. Meteen handje. ja dat, ja, dat ja. zijn toch kameraden dan? Het zijn concurrenten, ja. maar ook kameraden. Ja. Toch maar ja, zo anders, hoort dat ook, hè? Toch is anders dan met Hamilton, hè, na afloop van de wedstrijd. Kan je dat zeggen, hè? Ja. Uh, We hadden natuurlijk een, een hele merkwaardige start van die Grand Prix met de, de, de, die, die olieopslagplaats die gebombardeerd werd. En uh, het viel mee, mee dat ze niet, gewoon niet allemaal opstapten daar, hoor. want... Uh, dat is ja, er zit nee, zo'n economisch de... belang achter, dat wil je niet. Het is voor ja, tien jaar ja, getekend bij die gasten belang. daar. ja en ja. De, BBC, de BBC kwam met een verhaal dat, uh, dat ze zelfs gedwongen werden om te rijden. Ja. Ja, dat zou maar kunnen. Anders konden ze het land niet verlaten. Nou ja, dat schrik je ook wel even. Maar wie dat wel deed, bijvoorbeeld Rolf Schumacher. Ja, die ging weg. Die is weggegaan, ja. Rolf Schumacher? Ja, die geeft commentaar voor de Duitse televisie. Als het zo gaat, dan stop ik ermee, gekker gaan Je meent het. Ja, die is meteen naar huis gegaan. een Nee, dan maak je een statement. Ik heb geen zin. Op 10 minuten rijden wordt er door, door, door uh, jemenitische uh, terroristen... Een olieplatform gebombardeerd van Aramco, wat de sponsor is van Formule 1. Als hij dan vindt dat hij daardoor, los van de veiligheid, toe ik, ja, waar zijn we in terechtgekomen, die gekke doe ik niet. Ja, Ik vind het niet een statement, maak ik je het niet mee eens bent, dat, dat mag je er zijn. Dat is waar. Maar ja, je bent waar. wel ballen. Want net zoals ja. wie van Gaal heeft gezegd, we hadden nooit in Qatar moeten voetballen. Je legt ja. een statement af. Kun je ja. mee eens zijn of niet? Ja. Maar je staat ja, ergens nee, voor, daar ben ik voor. Ja. Ja. Nou, we hadden ook nog een paar. Uh, uh, uh, statistieken die uh, uh, uh, verbeterd werden. Zoals uh, de meeste overwinningen uh, is uh, Max Verstappen naar de derde plaats, nee naar de vijfde plaats gestegen met de 23. En, oh sorry naar de veertiende. En uh, Piquet en Rosberg, Piquet en Nico Rosberg, die hebben er ook allebei 23. En uh, de veert uh, hij kan dan uh, nog verder stijgen, want uh, uh, ja, het zou niet de laatste Grand Prix geweest zijn die hij won. De meeste Grand Prix uh, is gewonnen tot nu toe. Nou, dat weet iedereen wel door Hamilton, hè? Ja. Het hond En wie is dan de tweede, denk ik? denk Prost. Nee, nee. Vettel. Sch Schumacher. Sch oh, is Schumacher. Uh, Maar Prost moet er ook wel ergens hoog staan, of niet? Ja, wie? Prost. Uh, Prost, die staat er wel hoger. Maar de uh, derde staat Vettel met drie. Ja, precies. Echt? Oké. Okay. Ja, ja. Vettel dus, is vier keer uh, wereldkampioen geweest. Ja. Overigens, daar hadden ze het net over. Vettel, die had natuurlijk nog een staartje kroon. Ja, maar de kans als Vettel had, had moeten rijden... dat die Vettel niet was ingestapt. Want Vettel is natuurlijk ook zo'n activist, hè? Ja. Ja, ja, dat klopt. Ik, ik denk dat hij ook wel thuis is gebleven... omdat hij dat heel uh, erg niet wilde. Zomaar kunnen. kunnen het Vettel gewoon... Uh, ja. uh, ja. keer, als, als er hier bommetjes gegooid... dan stop ik ja. erbij met die gekkigheid. Ja. Dat is ja. allemaal niet waar. Maar ja, zelfs, Hamilton, die als tiende eindigde... die uh, heeft ook een statistiekje nog verbeterd. Uh, de meeste start voor één team. Huh. Uh, met Mercedes, nu de 180ste... En wie staat daar tweede, denken jullie? De Meestal start voor één team, Michael Schumacher. Ja, heel goed, ja. met 179. Ferrari, dus wat dat betreft staat hij op één ja. nu. Maar ja, wat, wat Hamilton gebeurde, uh, ja, dat is natuurlijk heel precies voor hem, uh, tiende plaats. Op de boordradio zei hij nog van, uh, lever dat nog een punt op, hè? dat uh, schijnt hij nou niet te weten of zo. Maar hij kreeg er nog eentje, dus uh, dat was hartstikke leuk voor hem. Dus, uh, um, Oké, okay, wat hebben we nog meer gezien? Starten? Uh, uh, Sorry? Darten? <laughs> uh, nee. Ik heb nieuws hoor. Ja, ik heb nieuws. Uh, het was het merkwaarde dat ze maar met 18 wagens starten. Hè. Dat is ook weinig gebeurd de laatste ja, jaren. Ja, dat klopt. Ja, uh, Ja, Schumacher uh, had een ja. enorme crash. Snowden ook, hè? Zo, wat Ternode, een klapper ja, die, maakte die gozer zeg? Ja, die... Uh, niet gewoon. Die Schumacher, ja, ongelooflijk. Het maar was, uh, dat je daar gewoon weer heel uitkomt, hè? Het is ja, toch niet te geloven. 70 kilometer per uur Tja. vloog ik de muur in. En uh, op de muren waren daar meer banden, denk ik. Ja. 33G, dus 33 is zijn eigen die. Was dat max 51, toen? Ja, 1 of 52. Ja, die was wel iets te zwaar. ja, dat klopt, ja. Goed, Steiner, de baas van dat team, heeft gezegd dat ze dat chassis wel kunnen knappen. Oh echt? Ja, normaal, hè? Even op de trekbank zetten. Ja, rond platbandjes en is verklaard. Een Beetje gevaverd, hè, het kost waarschijnlijk wel zo'n zo 1 miljoen dollar, zei ze hier aan kwijt. Dus, ja, Eerste miljoen voor... Nee, ik oh, nee, kan er helemaal niks van ja. zeggen. Maar goed, uh, Kevin Magnussen die, die behaalde nog twee punten hè, voor Haas. Dat was op zich wel uh, leuk. Want het, ja, Haas heeft dus vorig jaar geen enkel punt gehaald. En uh, staat nu al op vier of op zes. Hij staat uh, op vijf in het kantje. Wat Stap krijg je dan? Dan krijg je iets van ja, 10 miljoen ja. of zo, toch? Ja, of dan krijg je redelijke bedragen. Ja, ja. Dat is wel de tientallen miljoenen voor de WK. Ja, dat ja. Kan. Dan kunnen ze meteen gebruiken om die auto van Schumacher weer op te bouwen maar goed, dat zal wel goed komen denk ik. Uh, zelfs zonder de steun van die, dat die Russische sponsors. Maar die haast is ook niet onbemiddeld hoor. Ja, nou ja, ze hebben in ieder geval een goede auto gebouwd. Dat is duidelijk. Beter dan die van uh, Mercedes, denk ik. Ja, dat denk ik ook. En, en dat is wel leuk natuurlijk. Uh, uh, nou ja, goed. Uh, wat hebben we er nog meer gezien? De circuitrunnen hebben we het over gehad. We hebben zijn... het over gehad. En uh, de, de fietsers van de omloop uh, van Zandvoort. Ja. Inderdaad. Die hebben 5134 uh, euro voor Stichting ALS uh, opgehaald. Goed, hè? Oh, wat leuk zeg. Ja, dat waren heel. Uh, 3.500 ja. fietsers. ja. Weet wie de gewonnen heeft trouwens bij die 12 kilometer? Want er waren natuurlijk nou. wel een aantal goede atleten bij. Mag je verstappen? Uh, ja, klopt ja. Sander van en Belg die wonnen die 12 kilometer in 35,44 seconden. 35 minuten 44 seconden. En Holy dat is shit. Knap, hoor, Want je moet ook nog een stukje over het strand lopen. Dat is ook niet makkelijk, natuurlijk. Hij, hij bleef daarmee Karic uh, koel. Cool. Echt een Nederlandse naam. Een Nederlander is dat. <laughs> um, uh, Deed ook mee trouwens aan de Marathon in Tokio, de Olympische Spelen. Uh, bleef hij voor en uh, bij de vrouwen won uh, Maurien Korsten. Um, goed, um, we hebben er vanavond nog een wedstrijd van het Nederlands al, Nederland-Duitsland. Die andere hebben jullie niet gezien, hè? Nederland-Denemarken. Nee, ik was erbij oh je was er best erbij, wat leuk. vond je dat een leuke sfeer in staat. Ja, top, was helemaal goed. Het was een wereld, wereldpotje. Uh, zeker toen de Eriksen het uh, Ja, allemaal applaudisseren en die goos maak binnen doelpunt doel, maar het was echt wel wereld. Ja, ja en, en een mooie goal natuurlijk. Ik had een tijdje geleden ik, voor het laatst in de arena was uh, geweest, nu weet ik weer waarom. Het was altijd leuk om tussen 35.000 half-idioten te zitten. Ja. Uh, maar wat ik dan heel erg goed vind, is dat als je door de... Nee, nou, je bent ruim op tijd, ben je natuurlijk altijd voor zo'n voetbalwedstrijd. En ze zijn niet in staat om iedereen een tijd. Wij waren pas om... Uh, de wedstrijd was nog 7 uur bezig voordat wij op ons plek zaten. En achter ons waren nog steeds mensen aan het binnenkomen. Okay. Dus blijkbaar, okay. dat vind ik echt heel grappig... dat ze in zo'n heel groot voetbalstadion... waar je enige uh, taakje is om ervoor te zorgen... dat er 50.000 man binnen een kwartier het stadion in kunnen... zijn ze blijkbaar niet in staat op een van een duistere manier. Dat vind ik echt wel heel, heel opvallend. Moest je nou nog die corona... Uh, nee, want ik, ik, hoefde, uh, ik kwam ook met zo'n zo zo pasje waar je dan gescand wordt. Hoefde ook niet meer. Ja. Die gasten stonden, die security. Loop maar door, loop maar door, loop maar door. Dat liep helemaal in de soep. Ik vond dat echt opvallend. Je had ook vuurwerk bij je natuurlijk, of niet? Ik had vuurwerk bij me werd dat... ook niet gezien. Nee, maar goed. Weet je wel. Maar ze zagen bij mij dat er een heel kort lontje aan zat. Dus ze wisten dat het niet, nee, nee, het was niet gevaarlijk was. Nou, die, die shirt van Oranje die zijn na die wedstrijd geveild. Geveild, ja. Op 53.000 euro. Op één na. Op één na, echt waar. Op het einde van de wedstrijd komt er een meisje van een jaar of negen. Komt het ja. veld in rennen en die kreeg een shirtje. Nou, huppakee. Iemand anders moest daar 1500 voor betalen, waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Jij bent heel tof. Af en het weg bij uh, Bliedig, geloof ik. Hè? Maar dat ook... Ja, ik, ik kon niet zien, want ik zat natuurlijk ergens bovenin. Ja, de maar... hey, by the way, uh, je denkt dat ik een bij grapje maak over het, bij de weg. Maar over het, het darten, Raymond van Barneveld, die heeft bij het Players Championship toernooi in Nederhausen. Hallo, Niederhausen? Niederhausen. Niederhausen, Niederhausen, Niederhausen, Niederhausen ja. ooit die totale bad. Uh, uh, heeft um, voor het eerst in negen, 2012 een 9-darter de 11e 9-darter. Echt waar? Dan kijk ik, ik vraag Frank van. Frank, leg even uit over de 9 Oh, ja, het je nou, maar... Frank, paardenkoper, laat de spreekwoord houden over de 9-darter. Een 9-darter is... Dan, moet je, dan, heb, je, dan moet je, heb je drie beurt, je hebt drie pijlen. Ja. En dat betekent dat je van 501, dat zijn best wel veel puntjes... dat je dan met elke pijl zo gooit dat je in één keer 501 punten gooit. Dat gebeurt bijna nooit. Ja, maar? Ja, ja. Ik hoor, ik, ik hoor het ja. maar. Het is een keer gebeurd. Het, is een keer het, is gebeurd. De, ah. het was pas... Uh, Na een, een, tien jaar geleden gooide hij die voor het laatst. Bijna ja, ook bij het wk is zoals te zien. Maar het gebeurt inderdaad, wat je zegt, heel erg weinig. Nou, ja. Met negen punten of negen pijlen gewoon 501 punten weg. Ja, net als met snoeken dat je in de tafel speelt, Dat is ook zo bizar. Ja. Dat, niet heel ja, cool. ja, dat is ook knap, ja, inderdaad. En, en uh, vanavond hebben we Nederland-Duitsland, kwart voor negen. Uh, beladen wedstrijd. Nou, beladen valt op zich wel mee. Wat ja, is, is beladen vandaag de dag? Nou ja, dat is beladen? Ja, Oekraïne is beladen, wil maar zeggen. Ja, ja, dat dan weer wel. Liever een rolladen. Ja, dat is dan wel beladen, vind ik wel hoor. Ja. Maar uh, nou ja, vanavond gaan we kijken of uh, Louis van Gaal met zijn tactiek uh, ook de Duitsers kan verschokken. Hij mag niet hij mag iedereen inzetten, hè? Uh, sorry? Hij, mag niet, uh, hij liep al te klagen, want sommige spelers mag hij maar een half, uh, half uh, potje inzetten. Ja dat, klopt. ja, dat klopt. Want Dit is weer een andere opstelling dan tegen Denemarken. Ja, omdat, dus anders gaat Liverpool, ja Op het moment dat jij iemand een speler een, een miljoen per maand betaalt... om te komen voetballen ja. bij jou... dan wil je niet uitleenen dat Nels Elftal... Dan, dan gebroken terugkomen, toch? Nee, dat is waar, dat is waar. Maar goed, uh, uh, ja, als we het hier gehad... hebben jullie trouwens iets gehoord over een, een evenementenkalender... voorzonder. Die mis ik eigenlijk een beetje. Hey, we weten dat uh, de historische Grand Prix... er komt weer een parade trouwens. Daar zijn ze druk mee bezig. Die, die komt er weer. En, okay. en, en, nou ja, die Pride, dat pride Festival komt, maar ja, we, we hadden natuurlijk uh, grote markten, we hadden uh, muziekfestivals, maar, heeft iemand daar iets over gehoord? Nee, niet nee even, maar we kunnen even, dat kunnen we zo overchecken, toch? Ja, lijkt mij wel. Even maar, bellen met ik uh, marketing. Ik was uh, laatst in Woerden, we hadden een stukje met een motor gereden, en er lag uh, in een café lag, uh, al een hele grote uh, uh, evenementenkalender. Ja, en, in en uh, Woerden? En Woerden, wat is er dan in Woerden ja, te doen, man? En, uh, in Woerden hebben ze, uh, hebben ze een hele mooie uh, raadhuis bijvoorbeeld in, daar dus zaten wij nee. tegenover. Oh. Nou, gaan, ik, voel een, ik voel een uitje aankomen met z'n allen. Ja, ja. Gaan we naar Woerden, dat dacht je naar Woerden. Dat is geen probleem. Maar vroeger, vroeger hing die ja, evenementenkalender op de, op de muur van, uh, van de pizzerie aan de Seiken, waar nu uh, zeg maar ja, nobel ja. tweet dat, dat was toch geweldig, dat kon iedereen ja. zien wanneer wat was, was en, uh, maar dat zie je ook niet meer, natuurlijk. Hè? Dus nee, je hebt ook het, het, het, het kastje op het raadhuis. Uh, ja. ja, daar kan je ook niet, niks, niks meer op zien. Vroeger ja, eh, zag kastje, er nog... het, kastje, het kastje. Tegenover de muur? Ja, ja? Nee, de tegenover uh, waar, waar, waar, waar, waar ik woon. Niet in, in het, de, in het echte raadhuis, niet die kartonnen aanbouwen aan de achterkant. Ja, ja, ja dat ding in de hel, in de, hal, de straat. Ja, ja snap. is je. Mededelingen. Tegenover de muur. Mededelingenbord. Is, uh, de huwelijk aangekondigd en zo, weet je wel. Dat, ja. Zo, ja, dat moet je dan allemaal uit het krantje halen. Maar. Ja, ik, ik, ik uh, dacht van, uh, waar blijft die evenementenkalender? Maar goed, dan mogen jullie lekker uitzoeken. Ja, daar maken wij een punt ja, van. Leuk toch? Uh, en, en ik wens jullie nog een hele fijne uitzending. Nou, ik vond het een uh, mooi jou, Hans. gesprek, Hans. Ja, wat een leuke gesprek. Dank voor ja, je ja. tijd, je talent weer, hè? <laughs> ik zie ja. je, man. Hoi, hoi. Wat een, een mooie dag vandaag, Hans. Wat een hoi. mooie dag, jongen.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 presently, live Now I'm sitting here Sipping at my ice-cold beer Raising on the sunny afternoon Help me, help me, help me sail away well, Give me two good reasons why so pleasantly live Laat is dit, hè? Mooi, hoor. En hey, er, je wordt er echt een beetje vrolijk van. Ja, maar mij een beetje aan George Harrison, denk ik. Ja, dat wel, klopt. Het, hey. het is een beetje dezelfde dus tijdens de Beatles. Zit Engeland. Uh, ja. Dus wat zo. dat betreft... Hé, uh. hey, jongens, ik zag een onwaarschijnlijk ideaal baantje voor mij. Dus ik heb volgende week niet mensen ben, ik in Australië. Oh, was jij dat? Ja. Uh, het is namelijk uh, een... Uh, in Australië is het namelijk de Pint Police. De Pint Police? Ja. Ja. Hallo, oh, bent u er nog? Ja, ja? ja ik ben er nog. de Pint Politie. Oké. Okay. Het ja, is doet? best wel uit. Nou, dat gaat om uh, uh, via het M NMI, de National Measurement Institute. Ah. Is het zo dat in Australische bars uh, zijn, zijn heel, uh, de, de, de pint, de pint. De Australische ja. pint met bier, is vrij heilig. En er worden inspecteurs nu uh, op pad gestuurd. Om te controleren of uh, uh, de pilsen wel uh, juist zijn uh, uitgeschonken. Dat, dat lijkt me daar makkelijker dan hier in Nederland hoor. Ja, maar wat nog veel gekker is, dat op het moment dat je. Uh, het gaat over de cafébeleving. Dus uh, mensen moeten wel weten hoe, hoe, hoe een pint eruit ziet. Ja. De nationale uh, uh, pintbeleving. Je kunt een boete krijgen van 150.000 euro als je geen goede pint inschenkt. Dus er staan ja. gewoon mannen en ja. vrouwen ongetwijfeld ja, ja. verdacht. Weet je wel? Van zo'n steekproef staan bij jou in je bar. En als je een verkeerd pintje inschenkt kun je gewoon een boete krijgen van anderhalve ton... Ja, het is van het Engelse paardenbier. Dus het is wel makkelijk ja. te meten op zich. Nou, het ja, beetje, tot, tot, tot ja, ik er vanuit. Zijn. Ik weet niet hoe het schuimkraan in Australië is. Ja. Sommige, kijk, die pijns in Engeland zit natuurlijk helemaal geen schuim op. Nee, daarom is het, dat. wat bier. <coughs> ja, daar moet je van houden dat stout. Uh, Stel nou, ja, maar als je, lager, als je een lager bestelt, ja, je dan... Je, dan koest je er wel een beetje schuim op. Ja. pisbier is het. Dat ja. het Britse. Ja, ja dat is, ik hou nee, ja. er nee, deze moeten weinig moet houden. Ja. Maar goed, het uh, is niet best zo'n boete. Andere. En meteen je winkel sluiten. Ja, we gaan zeggen. In een barretje, je hele leven lang hard gewerkt. Oh, Eén het pilsje inschenken, koek, ja. oek, En je kop ja, eraf. Dat, dat wil je toch ook niet op je geweten hebben als dat je baan is eigenlijk, of wel? Ja. Nee, dan ben je niet, nee, dan ben je toch een beetje een hele slechte parkeerwachter dan, zeg. Ja. Nou, ik zei je net ja, twee ja. minuten. Nee hoor, ik nee, ga er ja. al de hele middag. Ja. Ja, nee, niet fijn, ja. niet fijn niet. Nee, dat... Uh... Ah, nee, dan uh, kan je beter op het uh, departement zitten wat uh, het methaangasgehalte uh, meet. Want het is dus, uh, de halve wereld staat in brand, maar Nederland zou Nederland niet zijn... als ze toch nog druk in de weer zijn met uh, winden en scheten. Winden, scheten oh, is het weer gaan het erover hebben? Ja, winden, en, Ter oh, afsluiting sluit nice, nog even. Nice, lekker man. Van koeien. Hè? Want die, uh, oh, ja, ja. Dus nu, nu willen ze die koeien anders voor voer gaan geven... waarbij dus de bedoeling is dat die... Uh, Minder methaan, dus minder scheten laten. Dus minder methaan uitstoten. Geen bruine boom. Uh, nee, want het is dus wel... Een uh, technisch uh, niet goed voor het milieu. En ik denk van, ja, weet je wel. Een klein land ook enorm maar zo, groot maar, zijn, niet meer, ja. maar zo zijn stallen wel eens in de fik gegaan. Zo'n zo koe een enorme windlied, liet. Ja. En een fonkie erbij en klaar, hè? Ja. Nou, Dat ja, heb, heb ik ook wel gedaan. Er hoeft maar één koe tussen zitten die, die uh, even zijn sigaret aansteekt... en de hele stal gaat. We hebben vroeger allemaal ons eigen scheet aangestoken... maar dat moet je niet doen als je naar binnen schieten, weet je? Ja, dat weet ik. Dan heb je een probleem. Maar dat heb ik ook nooit gedaan. <coughs> nee, nee, maar hoe kan zo'n ding naar binnen schieten dan? Het is dus juist een, een, een overdrukventiel. dus de gasten gaan eruit of niet? Geen idee. Nee, ik ook niet. Ik heb ook, ik heb ook een keer een man zonder anus gefilmd... dus dat kan, ik dacht ook dat het niet kon. Zonder anus? Ja, je zal het maar hebben, dat programma we maken. ja. Er zitten allerlei mensen met kwaaltjes. En op een gegeven moment hadden we de man zonder aan. Het is dus volgens mij geen kwaaltje, hoor. Nou, deze man was geboren. Nee, maar <laughs> ze, ze kunnen alles aan je lichaam vervangen. Je hartspier, ja. long. Nee, de niet, je Ja, Nee, die kringspier ja. is onvervangbaar. Ja. Dus ze hadden bij die jongen, die was geboren zonder, uh, zonder rectum ja. en hebben ze een schijfje ingebracht. En dat was ook een batterijtje. Dat was een stroompje. Dus als hij, dat, als hij op een knopje drukte... als hij moest naar het toilet, voel die aandrang... drukt hij op het schijfje, Die ja. het schijfje open... En als hij klaar was, ploeikt en die weer dicht. Nou, met die wetenschappen is het zo moeilijk te bevatten dat de homozuelen, althans sommige homosuelen, daar zo uh, onachtzaam mee omgaan. eigenlijk, Een beetje roekeloos ook met de Ari. Je dat maar weet ik weet niet Heeft dat zo is, ik heb geen idee. Nou, ik heb wel eens wat over gelezen. Dat is een aanname. Nu ja. doen. Nou, nee. Dat zijn de, nee, de boeken die erover geschreven zijn. Er komen meer hetero's met de kolenfles in een kolenfles <laughs> en een Ari op de eerste binnen dan een hoor. Dat nou. Dat, de, die slag is u, Dat inderdaad. Dat weet ik of, uh, ja. Vanuit, vanuit de, medische... De, ja, ik heb vrienden en bekenden die daar, ja. die daar niet in handelen. Maar dus je hoeft niet, bij Jack, Hest, je hoeft niet bij Jack Hest te zitten om in een ziekenhuis te belanden. Met een, met, een, met een brommertje of met een autootje in je, in je recht. Vrij naar stuip, nee. brandende kakatoeën in je Branden Brandende ja, kakatoeën? Ja. Nou, daar, daar zitten ze op te wachten. Prima <laughs> de luxe. De nee, ik heb natuurlijk heel veel mensen gesproken die op die afdeling werken. En het is altijd opgekend: ze zijn bij de vitrinekast. Jezus, weer een cola -fles. nee En we hoeven ook geen gloeilampen meer. We zijn er een beetje klaar mee. <laughs> nee, je moet het even vragen aan uh, mijn uh, schoonzuster. Die werkt uh, ja. intensive care uh, uh, verpleegkundige. En die heeft allemaal hele leuke verhalen over uh, wat bah. er allemaal uh, in wordt gezet. Uh, nee, dan jacked. kun je het allemaal beter bij de Pijn, de politie werken. In wordt gejeckerd. Ja, ja. ja, natuurlijk. Maar is het is, ik, begrijp, ik begrijp ook de lol daar niet van. Maar dat heb ik met nou de kijk. Ja, maar dat, het heb is de, dat heb ik ook met de dick Nee, ja. dik ook, ja. Wat, wat, wat, wat, ook gaat in, wat denk je nou echt dat iemand het leuk vindt om naar te kijken? Nee, het is nou, toch nou, ook een vreselijk uh, ding om te, te zien. Het is helemaal niet leuk om naar te nee, kijken. Nee. Denk je nou echt dat iemand denkt dat je. Oh, en wat ik nog veel gekker vind, dat je zelf gaat afvragen hoe zou ik hem maken? Dat je gaat staan voor de spiegel, nou hoe zou ik hem nou maken? Van de ja. zijkant, van voor, van boven naar beneden. Dat je, gaat, dat je ja. denkt, net met een selfie. Het is natuurlijk een soort ja, selfie. Is ja, is een selfie, ja. Een selfie van je snikkel. Ja. Selfie. Maar de, de, de, ja, dan ga je toch denken, nou hoe zou ik hem maken? Hoe, wat is er een beetje mis, man? Maar wat ja, ik wel ja, erg vind nog, is dat die gozer die... Uh, dat zeg je natuurlijk niet, meneer Overmars, die keer wel toch? die, oh, die, die naar Antwerpen is verhuisd. Ja. Ja. Dat die daar nou gewoon binnen zes weken zit. En nou is dit, dit is, ja. is nog niet eens uitgezocht. Nee, deze bladzijden slaan we door en we gaan lekker verder. Zijn er zijn wel wat excuses. Is inmiddels, ja. Ja, maar dan beter je niet ja, goed nee. Maar wie dan? Nee, ja, hoe, zegt, uh, hoe debiel ben je dan? Ja. ja, dat spoor je niet, heb je nou. Nee, er, is toch, er zit er echt... Uh, maar is zegt helemaal niemand om je heen? Heb je dan geen vriend die tegen je zegt? Nou, weet je, Mark, ik zou, ik zou nog even een maandje of twee wachten. Die jongen heeft 30 miljoen te banken als hij meer is. Dus hij ja, hoeft ook niet dat te nog, werken. Ja. Nee, er is geen enkele reden voor hem te werken. Nee. Zijn netwerk heeft hij nog. Ik bedoel, mensen nemen echt nog wel de telefoon op als je Mark Overmars bent. En je belt voor een speler van 30 miljoen die je kwijt wil. Pakken ze dus echt nog wel. Maar een wat, wat, wat, waar ligt zijn, zijn, zeg maar zijn talent? Hij is een hele goede. Uh, hij heeft natuurlijk uh, best wel voetbalinzicht. Dus ja? ja. En hij weet ook wel. Uh, laat ik zo zeggen. Hij handelde ook in, in auto's. Deze jongen is een schraper. Hè, zat hij ook onbekend? Maar hij, hij, hij, hij Deze voetbalde handelde zelf toch ook? Ja, ja, dat, hij was de, dat, volgens mij was hij ooit de, de, de duurst verkochte speler. voor 40 miljoen naar Barcelona. Daarna okay. werd hij niet vaak. Heel lang is hij de best, best uh, betaalde voetballer. bij Barcelona, volgens mij. met, met een transfer. Uh, maar daarna is hij, toen hij een beetje stopt met voetbal. is hij in. in in Jaguars gaan handelen. Hij handelde in, in uh, klassieke <laughs> auto's. En hij is een soort... Ja, Dat klinkt ludderig. Dat hoor ik van mensen die hem kennen ook. Het is een soort autistische autohandelaar. Dus, uh, uh, dus zo gedraagt hij zich blijkbaar ook. Anders stuur je geen dikke. Die dip. Overmars. Ja. Oh, ja? Dus, ah. dus hij kan heel goed handelen. Dus hij kan heel goed de speler. Dus hij ja. koopt een tweede dan Jaguar voor, voor, voor tien ruggen. Verkoopt hem voor dertig. En zo doet hij dat blijkbaar ook met voetballers. Hij heeft blijkbaar oh, okay. een goed netwerk. En, denk je, nou, en zo heeft hij eigenlijk best wel... AIDS heeft best heel goed gepresteerd de afgelopen jaren, internationaal. En dat is ook ja. wel ten dele door deze jongen, omdat hij goed heeft ingekocht en goed heeft verkocht. Ja. Die Matthijs de Licht en die uh, Frenkie de Jongers zijn natuurlijk spelers, dat zeg je niet veel, maar die speelt heel zelf, die zijn allemaal verkocht aan clubs in buiten. Dat dus hebben heel veel geld aan verdiend. Je weet niet dat het van mensenhandel was? Ja, dat weet. is enorm. Ja, ja. Voetbal is alleen maar mensenhandel, ja. dat wil je niet weten. Over Ouds gesproken ik maak even een zijstroometje ja, naar die Rick van Stippend, de 29-jarige. Ja, ja, die gozer. Uit, uh, die heb ik die gisteren even, gezien, uh, ja. ja? die heeft eventjes... Uh, die op zondag op het uh, autoprogramma is op zondagmiddag... waar ik altijd met veel plezier naar kijk, dit terzijde. Een uh, auto van een half miljoen uh, ja, even op tegen de op Ja, even de vangereld, <laughs> toch? Een Lamborghini van ja. een, een half miljoen. Holy cow, ja. ja. dat is een hele jonge jongens. Ja. 24. 24, 29, 29, 29. is het. Ja, maar waar heeft die jongen... Dat is een vraag, maar waar, waar heeft die jongen dan Fortuin meegemaakt... dat je een auto van Halperen Nou, maakt? ik vermoed, als ik afga op dat programma wat hij, waar, waar hij in zit... Het, de Autovisie heet dat, uh, geloof ik, op uh, RTL uh, zondagavond... zo'n eind van de middag... daar uh, hij heeft een bedrijf wat... Uh, als jij nou jouw uh, Suburban... je zegt van, ja, shit, ik wil me eigenlijk opbewaren. bewaren... dat is mijn vader geweest mijn moeder, weet ik... emotionele waarde of niet... Even laten opknappen, even laten opfrissen. Dan kan je daar die auto naartoe brengen. Dus en dan niet. maakt hij hem helemaal alsof hij gewoon van de lopende band uh, komt gereden. Daar zit een hoop geld. En, uh, ja, en er zijn nou, ja. 30, 40, 50 ruggen ben je gewoon kwijt om je auto even te laten opfrissen. Vind je stelt er min of 10 tussen. Ja, ja en, uh, dus ik denk, ik neem aan, tenzij hij van de goede kom af is, dat hij daar zijn geld mee heeft. Ja, het leuke is dat hij zijn eigen autoetje wil opknappen. Ja. ja, ik kan hem even recht trekken. Ja, net. Ja. net als die, uh, die van Marcus uh, Jumacher. Ja. Ja. Ja. Ja, dit ding zag ongeveer hetzelfde uit. Ja toch? Er was niet heel veel meer ja. over. Nee, nee, nee. Die heeft een mega klopper gemaakt, die gek. Hé, hey, mag ik nog even? Mag ik nog eventjes, mag ik bespreken? Uh, heel, even bespreken? Heel kort, want we hebben nog 20 seconden. Oh ja. Oh ja, want oh ja, je bent onder bol. Goed. Heel goed. Ja, heel goed. Ja, ja, heel goed je ja, ja, ja. Ik zit eh, ja. er even bovenop. Want anders uh, uh, zit uh, je straks midden uh, in het uh, verhaal. En dan uh, krijgen we nee, ik uh, het nieuws. Zeggen dat ik zo nog even over de extra ga praten. <laughs> eh. is goed. <laughs> uh, <laughs> nou, dat gaan we zo doen. Dat is goed. Blijf, <laughs> Tot het zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.